Partijgenoten van de vermoorde Curaçaose politicus Wiels roepen op tot een demonstratie tegen minister Navarro van Justitie. Ze zijn woedend omdat de verdachte Luigi F. zelfmoord heeft kunnen plegen in zijn cel. De 27-jarige F. zou de besturen van de vluchtauto hebben vermoord, waarmee de moordenaars van Wiels zijn ontkomen. F. werd afgelopen nacht dood in zijn cel gevonden.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 NOS langs de lijn met straks uh, om 19 minuten over 10, dus de bekendmaking waar de Olympische Spelen van 2020 worden gehouden. Ook het uh, live sport gedeelte komt aan bod. Wat dacht u van het handballen? Aalsmeer, Volendam, de topper, loopt op, de, op het einde. Richard van der Malen. Is inmiddels afgelopen, Robert. En Aalsmeer heeft gewonnen in eigen hal. 28-26, dat is toch knap van de landskampioen. Een flinke tik. Voor Volendam dat vorige week al strandde in de voorronde Champions League. Het podium toch waarop Volendam wil schitteren. Daar ging al een streep door. En nu het eerste competitieduel voor Volendam dat op dit moment geëvalueerd wordt. Door de speler samen met Mark Smets, de coach, gaat ook al verloren. 28-26. We kunnen dus spreken voor een, door een, van een valse start voor Volendam. En chapeau voor Aalsmeer dat goed speelde. Het moeilijk had halverwege de tweede helft. Maar toch weer sterk terugkwam. En uiteindelijk dus met een marsje van twee goals. Volendam weet te verslaan. Dan de vijfde set. De wedstrijd is eindelijk los tussen Djokovic en Favrinka. Tenminste zo lijkt het. Marcel Mesker. Ja, het is een spektakel in deze vijfde set, hoor. Het is pas 2-1 in die vijfde set voor Stanislas Favrinka. Maar wat moest die knokken om zijn service game te houden? Een game van, jawel... 21 minuten. Vijf breakpoints tegen. En uh, 12 juices. Uh, Djokovic kon niet profiteren van die kansen. Favrinka kwam keer op keer met heel sterk tennis terug. Wat een veerkracht uh, toont deze Zwitser hier. Wedstrijd ondertussen ook al 3 uur en 39 minuten op gang. Fysieke aspect gaat uh, meespelen. We zagen net ook al een staande ovatie van die 24.000 New Yorkers. Het is een uh, spektakel geworden. En het is nog lang niet klaar, want het is... Pas 2-1 in de vijfde set voor Favrinka. De volleybalvrouwen hebben bij het EK ook de tweede groepswedstrijd verloren. Gastland Duitsland was met 3 drie te sterk. Nadat ieder al met dezelfde cijfers van Turkije werd verloren. Nederland verloor dus opnieuw in vijf sets. Monscoach Giro van sprak dan ook niet van een kansloze nederlaag. Ik ben wel positief over de ongelooflijke werklust van mijn team. En hoe wij kunnen vechten en in, uh, in een situatie waar alles tegen is. Voor het Duitse publiek. Het toch zo'n wedstrijd op de mat zetten, daar ben ik wel trots op. Ja, en dan wil je eigenlijk ook dat resultaat. Ja, dat resultaat willen we ook. Maar goed spelen tegen een topteam. Wat ook uh, favoriet is voor deze titel. En wij zitten daar heel dichtbij. Ja, want um, sta je nu echt met het gevoel van trots? Want je bent natuurlijk ook coach en je weet ook dat het resultaat telt. Dus ik neem aan dat je ook gewoon lekker staat te balen, of flink staat te balen. Ja, wij hebben, hier, wij hebben balen hier recht van, want we hadden deze wedstrijd al heel lang in de agenda gezet. En uh, we weten dat Duitsland een goed team is, maar ook dat wij er goed tegen kunnen spelen. Ja, als je dan in een vijfde set uh, door een paar servers weggespeeld wordt, terwijl we eigenlijk, vind ik, de rest van de wedstrijd aardig onder controle hadden, dan balen we goed. Ja, en er zijn dan toch kleine momentjes dat je het net even laat liggen. Ik weet niet of het laten liggen is. Ik denk dat zo'n speler die die laatste ballen erin serveert, dat zijn wereldsurfs. Die... Ja, niet alleen bij die Aces, maar ook daarvoor. Uh, zijn er gewoon... Zie je af en toe van die momentjes dat net even een bal in Duits voordeel valt. Is dat dan ervaring? Misschien. Misschien. Ik vind dat we. Ons surfsblokspel was echt fantastisch. We hebben... Af en toe in passing hadden we wat problemen. Maar ja, op zich zijn dit gewoon de topwedstrijden. En dan gaat het om de details. Nou, die vielen aan de verkeerde kant van ons. Normaal gesproken ga je een toernooi in met Manon Vlier als belangrijke basisspeelster. Een beetje het boegbeeld van de ploeg al jarenlang. Het is heel opvallend dat zij juist de hele tijd aan de kant staat en dat Nederland het gewoon hartstikke goed doet. We hebben op gisteren vijf sets gespeeld en die is eigenlijk pas een paar weken fit. Uh, en die kwam er niet echt uit in het begin. En toen probeerden we dat met Judith en die deed eigenlijk fantastisch, dus dat hebben we laten staan. Ja, en een andere, iemand die zeker genoemd moet worden is Anne Buijs. Geweldig. Ja, en een Speelde geweldig. Die uh, heeft hier al eerder geweldig gespeeld in Halle. Uh, maar die heeft het hele team op de nek genomen. Maar goed, iedereen heeft ongelooflijk hard gewerkt vandaag. Wat zegt dit voor de wedstrijd van morgen? Ja, dit is herstellen, uh, slapen. En uh, morgen is een belangrijke wedstrijd. We staan met de rug tegen de muur. En morgen uh, zijn wij in de beurt. Ja, morgen moet je winnen, want je wil graag door. En het liefste zou je ook tweede in de pool willen worden. Maar dat is bijna uitzicht nu. Uh, dat, is, dat is lastig nu. Dat kan, dat kan niet meer, maar wij gaan door. Zeker weten. Ja, want zoals wij nu spelen, spelen we erg goed. Ja, de bondscoach Guido van Meulen in gesprek met Maarten Tip. En die sprak ook met speelster Anne Buijs. Met wat voor gevoel sta je hier nu na deze 3-2-nederlaag? Uh, heel zuur. Ik baal echt enorm. Ik geloof dat dit een van de zuurste nederlagen is... die ik in mijn carrière, mijn nog korte carrière, heb meegemaakt. Dus dat is echt heel erg jammer. En uh, ja, we stonden twee in voor. We hebben ongelofelijke dingen laten zien en we hebben minder goede dingen laten zien. Maar die uh, ja, supergoede surfs hier aan het eind van de Nieshank ...en mijn ex-teamgenoot, uh, Asurine. Ja, ik kan alleen maar zeggen uh, gefeliciteerd aan het Duitse team en uh, goed gedaan. Maar volgende keer pakken we ze sowieso. Ja, want uh, mijn gevoel na deze wedstrijd is toch dat jullie het hier inderdaad ook wel lieten liggen... ...en dat er echt, jullie hadden moeten winnen eigenlijk. Uh, nou, we hadden moeten winnen, goed als je van tevoren bekijkt uh, is Duitsland gewoon een goede ploeg. Uh, thuisvoordeel is hun EK, dus hadden moeten winnen is misschien een beetje moeilijk. Maar goed, we staan op een gegeven moment 2-1 voor en dan, uh, ja, dan, dan lijkt het alsof je hem zou kunnen afmaken. We hebben inderdaad punten laten liggen, maar het is ook niet makkelijk want je staat continu onder enorme druk. Zij hebben ongelooflijk goede service gehad vandaag in Pasend, uh, ja was het ons probleem. Konden we niet altijd het snelle spel spelen wat we wilden in onze aanval. Dus dat is heel jammer en uh, ja, daar baal ik ongelooflijk van. Nou kennen ze jou hier in Duitsland al een paar jaar. Je hebt zelfs in deze hal ook uh, de beker gewonnen. Dus de atmosfeer van deze hal die kende jij ook dan weer. In Duitsland weten ze aan de buis ja, die is, dat je is een grote speelster geworden. Volgens mij heb je nu voor het eerst in een Nederlands team echt laten zien hoe ongelooflijk belangrijk je bent. Want je hebt. Uh, uh, nou, op een gegeven moment was het alles op buis en het is wel raak. Ja, nou ja het gaat allemaal met ups en downs. En ik had inderdaad een goede periode. Maar ik had ook mindere periodes. Pasend. Uh, ja, daar blijf ik gewoon nog niet overeind staan. En dat mis ik gewoon echt nog om een stukje. om echt een top, top speelster te worden. Dus daar moet ik uh, heel hard aan gaan trainen. En uh, met Guido werken we daar dagelijks aan. Maar uh, ja, goed, het is een hartstikke leuk spelen hier in deze hal. Ik heb hele goede herinneringen. Nederlands volleybal misschien niet uh, in zijn geheel, zeg maar. Maar uh, ja, ik heb hier uh, twee hele leuke bekenfinale gespeeld. En ik uh, stond echt om, uh, ja, op het, zeg maar het puntje van mijn tong, hoe zeg ik het, dat ik het graag ook wilde winnen vandaag hier. Tegen Duitsland, maar dat is helaas niet gelukt. Dus dat is uh, echt wel uh, heel erg jammer. Maar goed, uh, we gaan door, hè. we gaan door. We blijven vechten, we geven niet op. Ja, want morgen wacht Spanje. Uh, ja, het is nog belangrijker geworden. Uh, dat was de ploeg waarvan jullie moesten winnen van tevoren. Dat moet dus even tussen aanhalingstekens gaan gebeuren. Uh, ja. ja, goed. We moeten nu snel omschakelen. Snel douchen, vergeten. Uh, verlies van je afdouchen. En uh, door naar het volgende. We gaan een uh, video be bekijken. We maken een tactisch plan. En, uh, ik heb er vertrouwen in. We staan gewoon super goed te spelen. Het is elke keer net niet dat we het redden. Maar ik weet zeker dat we morgen gewoon er overheen walsen. Want ergens uh, moet deze frustratie eventjes uh, gebotwierd worden. <laughs> dus uh, ik nou ja, goed. Nog maar even zien. Nou, dat gaan we zien morgens. Heeft er nu al zin in? Ander buis was dat. We gaan naar het voetballen van eerder vanavond. Uh, een topper in de eerste divisie. Uh, voor Dordrecht uh, begint het eigenlijk allemaal op wel een, om een sprookje te lijken, zo lijkt het wel. De trotse koploper uh, veegde vanavond met 5-0 VVV de nummer 2 van de mat. Frank Wielaard met de trainer van Dordrecht. Harry van der Ham. Wedstrijdje tegen de nummer 2 uh, in speelronde nummer 7. Jullie kijken wedstrijd voor wedstrijd, maar ik heb nog nooit zoveel high-fives gezien na een klinkende zegen op VVV. Ja, maar wat bedoel je met de high-fives? Ik zie dan afgelopen alleen maar feestende spelers. Ik zie de, high de ene high-five naar de andere voorbij vliegen. Ja, maar ja, dat is ook logisch. Ik bedoel, als je 5-0 wint, dan de nummer 2. En vorig jaar nog in de Eredivisie gespeeld. Ik denk alleen maar dat je trots op jezelf mag zijn dat je zo'n goed resultaat neerzet. En dan komen de high-fives voorzelf. zelf. En uh, 5-0 is niets geflateerd aan. Jullie waren van A tot Z beter. Ja, klopt. We hebben ze compleet uh, afgetroefd. We waren uh, in, de, in de pressing uh, enorm scherp. Uh, we deden ze niet voetballen. Uh, daardoor kon ze alleen maar de lange bal hanteren. En uh, wij stonden ook goed voor de tweede bal. En ik denk met name de eerste helft uh, dat we er toch wat meer uit, uh, in, de, in de details meer hadden kunnen uithalen. Uh, de de eindpaars is dan net niet goed... Uh, maar goed, uh, weet je, deze, deze groep, de werkethiek van deze groep is echt, uh, echt, echt voortreffelijk. Je moet ze meer afremmen dan, uh, dan je ze dan uh, op moet jagen. Uh, lekker om te werken zo. Ja, maar ik denk dat zij hetzelfde zullen zeggen over de trainer die ze lekker aanvallend laat spelen. Ze kunnen het ook, anders kun je het ze nooit laten doen. Maar als het mag, is het het leukst om te doen. Nou, absoluut. Kijk, wij uh, we hebben een systeem dat toch wel moeilijk te verdedigen is. Uh, omdat we één op één durven te spelen. En uh, we zullen ook wel eens verliezen, maar tot nu toe uh, uh, heeft de tegenstander geen, uh, heeft daar geen antwoord op. En, en uh, we durven door te dekken en pressen op, de, op de helft van de tegenstander. En we boven zit wat meer voetballen, maar met name dan de zijkanten inspelen. En, uh, nou, dat, uh, met met uh, Danzo aan de linkerkant hebben we natuurlijk een, uh, een, een speler met exceptionele kwaliteiten en met enorm veel snelheid. En, Hij breekt de eerste helft voor jullie ook. Precies, en uh, dus, uh, ja, daar zijn we toch moeilijk te verstaan. Ik zie wat wissels komen in de tweede helft die niet meer zo leuk is als de eerste uiteindelijk. Maar je, je brengt de een in voor de andere en dus, ik zie het verschil niet. Nee, we, zijn, uh, we zitten goed in ons wisselgeld. Uh, we hebben de positie dubbel bezet. Danser heeft de hele week niet kunnen trainen. Dus uh, daar hebben we heel voorzichtig mee gedaan. Dus uh, niks verseren. We staan al 5-0 voor. Ja, dan wisselen we hem. En uh, vervolgens uh, uh, moet je ook nog, nog, nog verder kijken naar de volgende wedstrijd tegen Helmand. Dus, uh, ah, ja. Het loopt en uh, we zijn er tevreden over. Het loopt, de competitie is net begonnen. Maar uh, heb ik dan toevallig jullie beste wedstrijd tot nu toe gezien? Nou, een van de betere wedstrijden. Maar ook vorige week, uh, de eerste zelf de uit, hebben we goed gespeeld. En, en uh, de NVV thuis hebben we goed we gespeeld. Uh, een, een... We spelen fris een aanvallend voetbal. En, um, en nogmaals, we durven ook één op één te spelen. En daar heeft de tegenstander geen antwoord op. Dus we hebben een meer situatie. Dus we hebben ook veel ballen. En uh, we hebben meer de bal dan de tegenpartij en uh, dat is leuk. Nou is het uh, rijtje titelkandidaten het geëigende rijtje, de clubs die eruit vallen, VVV, de Graafschap, nou, ja, noem ze maar op, Sparta is een titelkandidaat, Willem II is een titelkandidaat, daar stonden jullie niet bij, stonden? Nou ook helemaal terecht, ik bedoel wij hebben de laagste voting in, uh, in de betaald voetbal. Dus Horen jullie er nu bij? Um, ja, dat weet ik niet. We hebben zeven wedstrijden gespeeld. We hebben de zes gewonnen, één gelijk. Uh, dus die zou zeggen van wel, maar als je naar de begroting kijkt... dan uh, kunnen wij niet in de schaduw staan uh, wat betreft uh, de, de begroting van uh, de Graafschap of uh, Sparta of... Uh, VVV die je net met 500 hebt uh, verslagen. Ja, nou, dat betekent dus dat, uh, dat we het uh, ergens toch wel goed doen. En, uh, maar we zijn absoluut geen titelkandidaat. Trainer Van den Ham van uh, Dordrecht, dat is met 5-0 won van VVV. MVV Maastricht, Excelsior werd 0-1. De Graafschap Telstra 3-0. Almere City tegen Sparta 2-4. Den Bosch voor een dam ook 2-4. Den Bosch heeft na zeven wedstrijden nog altijd niet gewonnen. Opmerkelijk. Prodrecht eerste met 19 uit 7, daarachter Telstra 13 uit 7, Eindhoven heeft de 13 uit 6, vierde VVV met 13 uit 7 en vijfde Sparta met 11 uit 7. U hoort geluiden vanuit de Arthur Ashe Arena, Djokovic tegen Wawrinka, halve finale US Open. We zitten in de vijfde set, uh, tussenstandje, Hoe staat het inmiddels uh, Marcella? Ja, er is wat uh, gebeurd. Break voor Novak Djokovic. Die leidt nu in de vijfde beslissende set met 3-2. En dan uh, ja, vraag ik me af of die ene hele lange game. Die 21 minuten durende service game van Favrinka. Die de Zwitser uiteindelijk wel won. Of die toch niet zijn tol eist nu. Djokovic weten we. Die is top en top fit. Hij heeft juist deze week uh, zijn boek gepresenteerd. Surf to Win. Waar hij spreekt over zijn fitheid. Zijn training. Maar vooral ook zijn nieuwe dieet. Hij eet glutenvrij. Hij doet alles om maar fysiek zo sterk mogelijk te zijn. En juist op dit soort momenten drie, vier, vijf uur lang op topniveau te spelen. Hij lijkt uh, toch weer uh, goed te gaan doen. Hij lijkt dus nu met een break 3-2. En uh, ik ben benieuwd of uh, Favrinka nog de veerkracht heeft om wat terug te doen in deze laatste set. Ja, Tjerk Bogstra die de hele avond al gefascineerd zit te kijken... en ook constant op Je zit echt helemaal in je element naar de tennis te kijken. Want je praat ook in jezelf als je tennis zit te kijken. Wist je oh, is dat? Dan ja. was dat wel eens tegen je gezegd. Ja. Die... <laughs> ik hoor je opmerken. Ja, ik, ik, ik, ja, ja, ja, ja. dan weer. Ja. ja, wat valt je op? Nou ja, weet je, het is geen spectaculaire wedstrijd. Het is geen, het is geen hoogstaande wedstrijd. Tenminste, wat je van een, een Djokovic verwacht. Ik moet wel zeggen dat het heel veel lange rallies zijn. En daarom denk ik ook dat Djokovic uiteindelijk weer de langste adem heeft. En dat valt me op. En het valt me ook op dat er op een aantal momenten... toch ook wel weer wat, wat makkelijke misses worden gemaakt. Het is, ja. En je ziet ook hoeveel breakpoints er al zijn geweest voor Djokovic. En hoe, dat hij uiteindelijk nu, nu eindelijk een keer breekt. Maar zoveel breakpoints nodig voordat hij breekt. Dus, dus uh, ja, het is geen hoogstaande wedstrijd. Maar uiteindelijk toch wel weer knap hoe, ze de, hoe, hoe lang ze er staan. En hoe... Uh, ja, als het recht om gaat, dan staat Djokovic er wel. En het blijft ook fascinerend om zo'n wedstrijd te, te bekijken. Ja, natuurlijk, want het je, is natuurlijk wel hoog niveau, hè? Natuurlijk wel. Maar weet je, je zit natuurlijk, uh, uiteindelijk wil je de, de punten zien en de games zien dat het er recht om gaat. Weet je? En dat gebeurt natuurlijk meer aan het einde van de van de set steeds. Dus uh, het is nog niet afgelopen hoor. Het, het is niet afgelopen, maar ik, ik, ik uiteindelijk. Trekt Djokovic aan het langste eind, zoals ik al eerder voorspeld had? Ja, daar ben je goed in, in uh, ja, ja, ja. Dat, dat soort dingen voorspellen. Wat maakt dan toch het verschil? Uh, kort antwoord even. Nou ja, weet je, ik, ik vind Djokovic die speelt in principe sneller, dichter bij de baseline, kan iets meer dicteren. Alhoewel ik dat dus eigenlijk vind dat hij dat te weinig doet ja, vandaag. Ja, ja, okay. Maar uiteindelijk, zijn tijd denk ik ook, hij is toch meer een man van de lange adem. Goed, we gaan uh, naar Kees Helenaars, uh, want uh, het wordt duidelijk zo langzamerhand. Wie 2020 mag gaan organiseren de Olympische Spelen? Kees Elenbaas in Buenos Aires. Ja, we luisteren nu naar de uh, Olympische Anthem. Um, Jacques Rogge is net naar voren geroepen. Die staat achter het spreekstool. En na het spelen hiervan... ...dan gaat hij de uh, stad voor het spelen van 2020 bekend maken. Goed, wij luisteren even mee. We zien uh, alle IOC-leden staan, zoals dat hoort bij... Uh, Zo'n ceremonie. We zien uh, Jacques Rogge staan achter uh, het spreekgestoelte... met uh, natuurlijk de Olympische ringen. Statig staat, staat hij te wachten totdat uh, de ceremonie... of in ieder geval de hymne voorbij is, de Olympische, Olympische hymne. En vervolgens zal hij het volk gaan toespreken... en zullen ze in uh, Istanbul en in Tokio aan zijn lippen hangen. Zo is wel duidelijk. De Japanners zijn er vroeg voor opgestaan. In Istanbul blijven ze er wat later voorop En wat willen ze allebei dolgraag die Olympische Spelen hebben van 2020? En zoals ik al eerder zei, alles gaat volgens het spoorboekje ook bij de IOC. Over precies 10 seconden is het 19 over 10 en gaat Roggen praten. Ik like wil the de drie kandidaten van Istanbul, Tokio en Madrid... voor their excellent bits en the spirit of fair play in which they have competed. Je projecten have de hoogste kwaliteit... Your vision for the Olympic movement is inspiring. Thank you for your hard work, for your energy and commitment to sport, and the Olympic values. As in every competition, however, there can only be one winner. The chief the scrutineer of the 2020 vote, Mr. Francisco Elizalde, IOC member in the Philippines, will now hand the envelope containing the name of the winning city to the IOC president. De envelop. Met, met de ringen erop. Ziet er wel statig uit. Witte envelop ja, met de ringen het is een heel, erop. Een, een heel spannend moment. The International Olympic Committee has the honor of announcing that the games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of. Tokio! Nou, het is Tokio. We gaan uh, even naar Kiel Duits uh, in Tokio, vanzelfsprekend. Nou Kiel, zeg het maar. Het is inderdaad Tokio geworden en de mensen hier zijn ontzettend blij. Je ziet op de beelden... Op de Japanse televisie van de mensen die in de hallen zijn. Dat ze elkaar omhelzen. Dat ze juichen. Er is een ontzettend uh, grote blijheid in deze stad nu. Ja, we zien ook beelden. Misschien dat jij dezelfde beelden Je ziet vanuit Buenos Aires. Van, uh, Huiling, ja. van de huilende mannen, huilende vrouwen die elkaar in de armen vallen. Die, uh, ja. Ja, die natuurlijk heel hard hiervoor gewerkt hebben. Maar het symboliseert ook wel hoe graag ze deze spelen wilden hebben, hè? Ja, het... Is voor Tokyo, het is voor Japan heel, heel belangrijk, heel symboliek. De laatste spelen in Tokio in 1964 waren natuurlijk toen heel symboliek... ...omdat het toonde dat Japan over de Tweede Wereldoorlog was gekomen... ...over de catastrofe van de Tweede Wereldoorlog. Nou, wat we de afgelopen eh, twintig jaar meegemaakten in Japan... ...is natuurlijk niet zo erg als de Tweede Wereldoorlog... ...maar er is een kwart eeuw van de economische de Malaise geweest. Japan heeft de grootste natuurramp meegemaakt... In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 de Japanners, men is er enorm blij mee. Ja, ik kan het me voorstellen. Nou, euh, ik zou zeggen, ik weet niet hoe je woont, of je hoog woont, of je laag woont. Doe zo meteen even je raam open en uh, vertel ons wellicht even wat er allemaal nu op straat gebeurt. Hoe de Japanners uh, dit, uh, dit uh, gaan vieren. Even terug naar Kees Elenbaas uh, in Buenos Aires bij dat IOC-congres. Uh, ja, Beschrijf even wat, uh, wat voor scènes sc sc sc sc jij ja, allemaal om je heen ziet nu van blije Japanners, neem ik aan. Ja, enorm blij Japanse. Er wordt inderdaad gehuild van, uh, van, van blijdschap. Het is, uh, het is ongelooflijk. Ik moet ook zeggen, ik heb uh, nog nooit zoveel Japanse afgevaardigde en journalisten bij elkaar te dus zien. Het aantal is, uh, is enorm. Uh, er werd mij toegevraagd dat, uh, dat er meer dan duizend journalisten naar hier waren afgereisd. Dus de verwachting waren zeer hoogspanning. Nee, De blijdschap is echt enorm. En ja, laten we ook niet vergeten, ik kijk even de andere kant op, de enorme teleurstelling bij, uh, bij Istanbul, want uh, ja, daar is ook tranend, maar uh, niet van vreugde, zoals je begrijpt. Daar is de teleurstelling enorm. Ja, dat kan ik, daar kan ik me iets bij voorstellen. En uh, zeker ook gezien het feit eerder deze avond dat heel even het geducht was dat zij het zouden krijgen. Dus dan uh, ga je van een keer van de hemel ga je naar, uh, naar de hel. Die teleurstelling die zal, uh, die zal enorm zijn. Uh, even over het, het, het congres zelf. Dit was één uh, van de hoogtepunten van het congres. Wat, wat komt er nu nog meer? Ja, wat er nog meer gaat komen, dat is uh, zondag dan, uh, dan neemt uh, koning Willem-Alexander, die, uh, die neemt afscheid. Uh, hij wordt zoals eigenlijk al uh, bekend, wordt hij opgevolgd uh, door Camille uh, Eurlings. De benoeming van Eurlings dat zal pas zijn op uh, dinsdag, officieel dan. Uh, dan worden er verder nog uh, worden de besluiten genomen over de, over de sporten die op 2020 op de, op de Olympische Spelen komen. Worden uh, 25 sporten worden er vastgesteld. ...voor uh, die spelen. En dan hebben we natuurlijk uh, aan het eind van het uh, congres. ...dat is ook op dinsdag... ...de, opval, de opvolging van Jacques Rogge zelf. Die neemt na twaalf jaar afscheid. En voor hem in de plaats wordt een opvolger gekozen. Ook dat is nog heel erg spannend. Ja. Goed, dankjewel uh, Kees... Uh, uh, voor, ...voor je verrichtingen deze avond. Het was een, uh, een bewogen avond... ...maar inmiddels is dus duidelijk dat Tokio ...de Olympische Spelen van 2020... ...mag gaan organiseren. Check uh, Boxtra, sportliefhebber, dat wordt een eentje reizen dan in 2020. Om nou, te... <laughs> ja, dat is wel het, het minst gunstige wat dat betreft. Hè? Ook voor de Nederlandse televisiekijkers. Ja, als je kijkt naar het tijdverschil. Dat is dan weer jammer. Maar goed, we uh, ja, ja. moeten het de Japanners gunnen. Zo is het. Mooie stad uh, en organiseren, dat kunnen ze wel, uh, de Japanners. Uh, ik, uh, uh, we, we zouden even gaan praten over Djokovic's van Wawrinke... maar we hebben Bram Vermeulen, dus excuseer me even... Uh, dat we naar Bram Vermeulen gaan in uh, Turkije. Uh, de teleurstelling zal enorm zijn, kan ik me voorstellen, Bram. Ja, de, de, de, ik denk dat iedereen hier in Turkije echt geloofde... dat ze voor deze ene keer de beste kandidaat waren... de beste papieren hadden... Een, een groeiende economie, uh, het cliché natuurlijk van de brug tussen twee continenten. Een, een stad waarin overgrote meerderheid moslims wonen die het nog nooit gekregen heeft. Um, ik bedoel, als Istanbul een kans had gehad, dan was het toch wel bij, bij deze bid. Maar uh, ja, kennelijk het IOC heeft toch voor de veiligere keuze gekozen van een stad die er al lang klaar voor is... in plaats van Istanbul, dat uh, al druk aan het bouwen was trouwens, uh, maar dus toch niet is geworden. Nee. Goed, uh, dit is toeval hè, dat ik uw politiewagens op de achtergrond horen mag. Dat, is geen, dat is geen toeval. Want ik zal je zeggen dat juist op deze avond ook het uh, Taksimplein uh, opnieuw is afgesloten. Ik woon daar vlak onder waar we dus in uh, begin juni die grote rellen hebben gehad. En ook vanavond... Uh, worden er rellen verwacht. Dus de, de politie heeft uh, het hele plein opnieuw afgesloten. Ik weet niet of dat een overweging is geweest uh, voor het uh, voor IOC... om het niet aan Istanbul te geven, die, die rellen. Maar het heeft wel meegespeeld. Ja, ik wou zeggen, het heeft uh, ongetwijfeld een rol gespeeld, ja. ja. Goed, dankjewel uh, Bram Vermeulen vanuit Turkije... over, uh, zoals gezegd, het feit dus dat uh, de Spelen niet naar Istanbul gaan... maar naar Tokio. Goed, check. Uh, je zit mee te kijken, ook naar Djokovic en 5-3. Marcella Mesker die... Uh, Komt er ook bij natuurlijk. Inderdaad, bijna 5-3, zeg je, Marcella? Ja, ja. 5-3 uh, geworden. Ja. Uh, hij heeft, ik heb nu al twee keer een challenge voorbij zien komen. Hoeveel water ook weer per set? Drie. Uh, Drie per set. Drie per set. Ja, ja. Uh, is dit uh, het einde van de wedstrijd? 5-3 nu voor Djokovic. Uh, dus nu doorbijten? Nou ja, goed. Het lijkt me wel. 5-4 kan het worden voor Frank Service. Maar ik denk niet dat Djokovic dit nog uit handen gaat geven. Nee? Nee. Want? Er is hier te groetend in het Het is toch weer een goede comeback. 2-1 in sets. Uh, en dan vervolgens uh, uh, nou ja, dadelijk in ieder geval serveren voor de wedstrijd. En nu, zelfs, uh, nu moet Van Vrinken nog serveren. Maar ik, ik vind het toch knap hoe hij toch weer die wedstrijd omdraait. Maar ik zo straks zou zei, hij, hij speelt niet zijn beste tennis. Zeker niet. Maar ik, ik, uh, die jongen is fysiek, mentaal zo sterk. blijft gaan en blijft doorgaan. Iedere achterstand werkt het toch weer weg. Dus uh, ja, dit is niet voor niks nummer 1 van de wereld. Is dit een, uh, Marcella, is dit een, een, een wedstrijd die anders is dan de andere wedstrijden die je hebt gezien van Djokovic? Ja, ik moet zeggen, ik vind hem het hele seizoen al wat minder dan uh... Ja, zijn uh, allerbeste jaar. Wat was het, 2011? Dat hij drie Grand Slam-toernooien won. En onverslaanbaar wa was. En ja, met ogen dicht. Uh, weet je nog die wedstrijd halve finale, US Open tegen Federer? Twee matchpoints tegen. En dan ongelooflijk uithalen en scoren. En gewoon die wedstrijd draaien en winnen. En dat heb ik hem dit seizoen nog niet uh, uh, zien doen. Prolijn Garros verloor die natuurlijk een belangrijke wedstrijd tegen Nadal in de halve finale. Stond 4-2 voor in de vijfde set. Verloor 9-7. En op Wimbledon verloor hij in de finale. Terwijl hij niet zo lekker speelde. Van Murray. Dus twee hele belangrijke wedstrijden voor Djokovic. die hij verloor. En ja, dat knaagt natuurlijk wel. Dat heeft hem een beetje pijn gedaan. En hem ja, ook, denk ik, in zijn trots gekrenkt. En, en, en gewoon zelfvertrouwen gekost. En dat zie je hier een beetje terug in deze wedstrijd. Zoals die begon. toch een beetje schuchter, passief. Euh, niet heel goed spelend. Het is ook pas de eerste test. Uh, dit toernooi voor Novak Djokovic. Want. Wat een vrij makkelijke loting met Berankis, Becker, Souza, Granoyers, Yushin. Nee, Als je dan kijkt naar uh, uh, Va Vavrinka, Stepanek, Karlovic, Bagdatis, Berdich en Murray. Dat zijn gewoon vijf topnamen die Vavrinka uitschakelt. Dus die is echt getest. Hm. Dus uh, misschien dat het daar ook een beetje aan ligt... dat het te makkelijk is gegaan, dit toernooi, voor Djokovic. En wat minder zelfvertrouwen. Maar goed, ik ben benieuwd hoe dat zelfvertrouwen nu uh, dadelijk... Uh, Gaat lopen 5-4. Ze wisselen nu. En uh, ja, hij gaat er dus dadelijk voor de winst. en een finale plaats uh, servieren. Weet je wat mij dan opvalt bij zo'n game? Jack? Misschien heb je daar een verklaring voor. Laat Djokovic die game dan gewoon lopen? Want nou, hij is van lang. Laat, hem niet, 40 lo laat hem niet lopen, maar het is, het is wel een Hij voelt natuurlijk wel van. Weet je, ik heb daar nog een servicebeurt. en da daar moet ik me volledig op focussen. En dan uh, haal ik die wedstrijd binnen. Het is niet dat hij hem laat lopen, maar. Weet je, het is ook geen game dat je zegt, van nou, de, de, op mensen staat 40-0 voor Favrinka. Voor dan, is, dan, dan is de kans natuurlijk gewoon groot dat Favrinka die, die game gaat winnen. Dus mm. dan zie je, nou ja, laat me zeggen op 90% en niet op 110%. Dus. Ja. Maar uh, je, Hij speelt iets minder dwingend dan ik van hem gewend ben. En dat is een beetje waarom hij wat minder speelt dan dat hij, uh, uh, uh, nou, in zijn beste jaar inderdaad. Uh, hij zet Favrinka niet weg. Je, no, hij is taai, no. hij, hij slaat hoopballen terug. Hij loopt er niet overheen. Hij loopt het niet overheen. Nee, nee, nee. Nee. Dat, de, de verwachting is dan dat Nadal dat wel gaat doen met casquet. Dat denk ik wel. En, ik, uh, en Djokovic moet niet zo spelen, want dan doet uh, Nadal dat ook met Djokovic, denk ik. Nou, want is het een voordeel voor uh, uh, Nadal dat hij uh, Gasquet als tegenstander heeft... en re een relatief simpele halffinale, nou, als ja, ik hij het moet nog blijken. Hè. Bedoen, hij moet het nog steeds doen. G Gasquet staat niet voor niks in de halffinale. Maar uh, ja, ik, ik denk dat Nadal dat inderdaad uh, niet zoveel laat komen... als dat uh, Djokovic het nu laat komen met Favrinka... Hmm. En dan vind ik toch Nadal de favoriet. Maar ja, goed. Dat euh, ja, kan natuurlijk altijd in de finale, je weet het niet. Maar ik, ik vind Nadal wel de favoriet voor de, voor de over, o, eindzegen. Ja. Is, is, is deze game, hè? Als het nou niet 6-4 wordt, maar het wordt 5-5. Ja. ja zou, dan, zou dat dan weer een kantelpunt kunnen zijn? Want het nou, wordt dan wel tiebreaker, he, he? tiebreak, dus Het is maximaal tijdbreken. dus veel langer gaat het niet meer duren, dus uh, ja, dit is het moment dat hij er moet staan. Ik ja. denk dat hij nu, nu er ook wel zal staan. Maar, goed, uh, ja, maar, maar wat ik al zeg, hij zet hem niet weg. Dus hij blijft lange rally spelen. En, en hij, hij is niet, ik vind hem niet dwingend. Dus hij wacht toch een beetje op de fouten van Vavrinka. Die, die nu ook wel weer heen komt. Dus het staat 15-0. Ja, ja laat, de, de, laten we even naar Marcelle gaan. Want uh, ja, dat, uh, het kan binnen nou, het zeggen anderhalf minuut afgelopen zijn. Ja, dat klopt. We gaan het in ieder geval halen in uh, onze uitzending. Want uh, ja, uh, timebreak is dus het maximale. En uh, waarschijnlijk wordt het uh, deze game 5-4 dus, 15-0. Djokovic 5 7 set. Hij gaat serveren. Service is goed, wel ondiep. En dan een beetje gas terug. Goeie voorhand, goede uithalen, volley aan het net. Ja, dit... En uh, ja, die is niet meer te halen door uh, Favrinka. En dan wordt het 30-0. En dat is een lekkere score hoor. Als je de wedstrijd moet uitserveren. Dat serveert zo anders dan als je ineens 15 gelijk staat. gezien van of uh, 0,15. Wat zei je het Jerk, sorry? Dit zie ik te weinig van hem. Want dat, dat hij echt inkomt, dat hij die ballen aanpakt, dat hij erachteraan komt, dat heb ik gewoon weinig gezien. Ik vind hem weinig flitsend tennissen. Ja, dat deed hij begin van uh, dit toernooi wel. Hè? Want daar heeft hij wel al die tegenstanders weggezet. Maar ja, nogmaals, ik noemde ze net op. Dat waren natuurlijk geen hele grote sterren. Geen mannen à la Vavrinca die in de beste vorm van zijn leven is. Goeie service nu op 30-0 van Djokovic. Weer een voor en eraan. Gaat hij nu weer naar het net. Ja, jerk. Inderdaad, ja, hij wordt meteen beloond. Korte rally. Geen lange rallies vanaf de baseline. Het wordt 40-0. Drie matchpoints. Favrinka kijkt naar de zijkant. Ook naar uh, onder andere Magnus Norman. Dat is de coach met wie hij een paar maanden terug is gaan werken. En met wie hij heel goed werk heeft gedaan. Want uh, Norman is de oude coach van Robin Söderling. Die heeft Söderling toch naar twee Grand Slam finales op Roland Garros uh, geholpen. En heeft Favrinka nu ook in de top 10 gezet. Nou, het matchpoint. Service is goed. De eerste service in. De rally aan de gang. De backhand. De forehand van Djokovic. Oh, die mist. Nou, dat kan. 40-0. Dan wordt het 40-15. heb je nog. Twee matchpoints over. Dan word je dan niet heel nerveus. Want je hebt nog wat marge. Je moet natuurlijk niet nog dan een matchpointje verliezen. Want dan wordt het alweer wat spannender. Maar dit ziet er toch wel goed uit voor de nummer 1 van de wereld. Het is uh, 40-15. Uh, hij heeft veel eerste services ingeslagen deze game. Kijken of hij dat uh, nu ook kan doen. Ik heb het idee dat hij niet voluit gaat. Kijken of hij nu wel voor de ace gaat. Goede service. Ja, hij doet het nu met een ace door het midden. Handen in de lucht. Geen schreeuw. Ik denk dat hij toch wel opgelucht is. Weet dat hij niet al te best heeft gespeeld vandaag. Maar gewoon met zijn taaiheid, met zijn veerkracht die wedstrijd daar weer uittrekt. Opnieuw verliest de Vavrinka net als in Australië. Waar hij ja, toch ook de eerste twee sets domineerde en beter was. Maar het is Novak Djokovic die uiteindelijk de langste adem heeft. en Met 2-6, 7-6, 3-6, 6-3. En 6-4, deze eerste halve finale wint. Djokovic dus als eerste door naar de finale. Tegenstander straks ja, of Nadal of Kaske. Ja, en mocht we onder de indruk zijn van de voorspellende gaven van uh, Marcella Mesker. Het geluid uit Amerika vanuit uh, de ats Stadium deed er iets langer over om hier te komen dan, uh, dan Marcela Check. Um, ja, zeg het maar, terecht overwinning. Ja, hoor, ja? absoluut. En ik denk ook uh, als het om de finale gaat dat, uh, dat, dat, dat, dat het de mooiste finale is tegen Nadal. Uh, ja, nou, nou spreek je jezelf tegen. Je zegt nou, net nog van, ja, het moet nog wel gespeeld worden. Ja, maar ik spreek mezelf niet tegen. Ik heb steeds gezegd dat Nadal de favoriet is voor de eindzegen. En dat, ga ik, dat, dat, dat blijkt nog steeds. Je gaat er vanuit dat hij wint? Ik ga ervan vanuit dat hij wint. En uh, ik hoop dat Djokovic beter gaat tennissen en dat hij sneller gaat spelen. Want hij is wel een van de weinige spelers die die, die hoge topspinballen van Nadal snel kan nemen. Dat is wel zijn kwaliteit. Maar dat moet hij wel gaan doen. Want als hij zo speelt als vandaag, dan denk ik dat Nadal uh, dat uh, uh, te makkelijk gaat winnen. We gaan het zien. We gaan het zeker dankjewel. zien. Ik, dus een... ik ga het wel zien. Ja, zeker. Jij ja. gaat vannacht ook zitten kijken. Ik ga, als ik dadelijk thuis kom, dan ga ik daar nog even rustig naar zitten kijken. Ja, ja. Dat vind ik wel de moeite waard. Ja. Nou ja, goed, je woont hier niet zo heel ver vandaan. Dus uh, dan is die partij misschien op, net op het punt van beginnen. Kan maar zo zijn. Precies. Dankjewel. Goede reis naar huis. Dankjewel voor je komst uh, naar de studio Checkbostra. That's the de Sport News. By LOS Slugs De Het IOC-congres in Buenos Aires zijn ze nog niet klaar met verkiezingen. Dinsdag wordt de opvolger van voorzitter Jacques Rogge bekend. Claudia Bokel, dus de voorzitter van de atletencommissie van het IOC... is een van de leden die daarover mag stemmen. Ze is een voormalig Duits topschermster, maar geboren in Nederland... dus spreekt ze Nederlands. Erik van Dijk die sprak met Bokel. Hoe komt u als Nederlandse voor Duitsland in het IOC? Oh ja, dat is een lang verhaal. Ik um, ben in Nederland geboren, maar mijn vader is Duits, mijn moeder is Nederlandse. En ik heb in Nederland geschermd. En op een gegeven moment uh, had ik de kans om naar Duitsland naar een schermin te gaan. En daar zat er aan vast dat ik voor Duitsland uit zou komen. En mij maakte het toen niet uit. Ik wou gewoon alleen maar meer schermen. En uh, toen dacht ik, ah, maakt niet uit. En op een gegeven moment uh, werd ik... Zo goed, wat uh, ook de Nederlanders niet hadden verwacht en zelfs de Duitsers ook niet. werd um, ik junior wereldkampioen, wereldkampioen, uh, deed mee aan de Olympische Spelen. Ja. En dan uh, kom je een aantal dingen tegen waarvan je weet dat andere sporters daar ook mee zitten. Zoals uh, gevecht tegen doping, carrière na de sport. En dan, uh, dan probeer je dat aan te spreken. En op een gegeven moment uh, zie je jezelf hier tussen de, de, de kroonprinsen, koningen en whatever uh, bij zo'n IOC-verzameling. Ja, dat... Uh, hoe dat allemaal is gegaan, dat uh, snap ik soms zelf nog niet. Nu uh, neemt uh, Rogge afscheid. Uh, uh, u heeft hem ook meegemaakt. Uh, hoe is uw band met hem en hoe kijkt u terug op zijn, zijn periode? Uh, het maakt, maakt me niet zo uit wie het gaat worden. Ik vind het gewoon heel erg jammer dat hij weggaat. Uh, voor mij is hij natuurlijk mijn, mijn president geweest. Um, hij heeft altijd de sporters in het middelpunt gezet van, van de Olympische Spelen. Hij heeft het gisteravond bij de openingsceremonie heeft het nog een keer gezegd. Dat, uh, laten we morgen aan het werk gaan voor de sporters. En dat is bij hem gewoon heel, heel sterk. Ik, ik kon altijd naar hem toe komen, Ook, al, uh, ook zelfs toen ik nog geen ioc lid was. Toen ik uh, voorzitter was van de Europese Atletencommissie. Hij had altijd een open oor voor de sporters. Dus ja, ik... ik, ik... Hoop En ik ga ervan uit dat het bij de volgende ook zo is. Maar toch, uh, ja, uh, ik, ik vond president Rogge heel speciaal. Misschien is het ook de, de, de taal dat we altijd in het uh, Nederlands of in het Vlaams dan uh, konden spreken. Maar ja, ja ik, uh, ik vind het heel erg jammer. En ik heb het ook tegen hem gezegd, ik heb het tegen zijn vrouw gezegd. En ik, uh, ja, ik denk niet dat de, dat, de, dat de toekomst van de Spelen of de toekomst van, van het IOC uh, op de een of andere manier een gevaar is. Maar ik denk wel dat we hem allemaal zullen missen. Heeft hij, wat heeft hij betekend voor de veranderingen binnen het IOC? Hij is aangekomen na Salt Lake City, toen het IOC verwikkeld was in allerlei schimmige omkoopschandalen. Hoe heeft hij het IOC veranderd? Nou ja, ik, ik zou er niet zijn als atletenvertegenwoordiger. Daarna is, uh, is er een groep van 15 atletenvertegenwoordigers gekomen. Dus dat is zeker al een belangrijke verandering. Niet alleen uh, uh, vanwege de verandering dat die schandalen uh, er toen waren... maar ook om de sporters er ook bij te betrekken. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om actieve sporters erbij te hebben. Omdat, uh, ik merk het zelfs nu. Mijn, mijn laatste spelen waren 2004. Ik heb nog wel geschermd tot 2008. Maar je moet echt wel die band houden met die sporters... Om, om te weten wat de sporters wereldwijd ook willen. En uh, dat is een hele belangrijke verandering. Ik denk dat je dat ook wel merkt um, binnen het IOC. En dat is ook niet altijd even makkelijk geweest. Dat mag ik ook wel toevoegen. Um, ja, en ook de jeugdspelen is absoluut een belangrijke asset. En ik, ik, ik vind het gewoon een hele integere man en, en, en, en, en een kapitein van het schip... Dat het, uh, dat het de goede kant op heeft gestuurd. Nu uh, zijn er zes mensen in de running... Eén daarvan kent u bijzonder goed, de vertegenwoordiger van Duitsland. Wat is dat voor man? Daar kan ik niet zoveel over zeggen, want we hebben daar strenge regels. En ik ben ook lid van de ethische commissie, dus ik, ik, ik hou me heel graag aan die regels. Um, dus ja, ik denk dat we zes, uh, zes goede kandidaten hebben. En ik ben heel erg benieuwd wie het uiteindelijk gaat worden. Ik, uh... Ik weet dat, uh, dat ze met uh, alle atletenvertegenwoordigers binnen het IOC hebben gesproken, alle zes uh, kandidaten. Dus ik neem aan dat, dat mijn collega's uh, waar ik voor sta voor de atletenvertegenwoordiging de juiste, juiste keuze gaan maken. Nu uh, heeft Nederland uh, ook een EUC-link, uh, dat gaat uh, Willem-Alexander, maar ook een in die komt, meneer uh, Eurlings. Uh, hoe belangrijk het is, is het voor een land als Nederland? Kunt u aan Nederlanders uitleggen hoe belangrijk het is om iemand in het IOC te hebben? Ik, ik denk dat het heel erg belangrijk is. Je bent gewoon heel dichtbij. Um, bij Wat er gebeurt bij de Spelen. Je hebt, je hebt toegang tot, tot mensen die, die meebeslissen waar de Spelen naartoe gaan. Um, ik, ik was eerlijk gezegd een beetje verbaasd dat, dat, dat Nederland het uh, weer voor elkaar heeft gekregen om een IOC-lid uh, te krijgen. Want Waarom is dat? Je hebt 115, uh, maximaal 115 IOC-leden en je hebt 205 Nationale Olympische comités. Dat betekent dat de helft van de Nationale Olympische comités theoretisch geen IOC-lid heeft. Um, en nou zijn er een aantal landen zoals Zwitserland, die hebben vijf IOC-leden. Dus uh, wat dat betreft, om überhaupt een IOC-lid te hebben, is, is, is al een hele eer... Is het is natuurlijk zo dat de koning uit zichzelf heeft gezegd van ik hou er mee op. Ik denk dat dat ook wel mee heeft gespeeld. Um, maar ja, als je iets wilt in de sport is het gewoon makkelijk om, om, om, om daar een IOC-lid bij te hebben. Omdat hij, omdat hij weet uh, ja, wat er gebeurt. Dus ik, ik denk dat Nederland echt in zijn handjes mag knijpen dat, dat er weer iemand is. Met dank misschien ook wel aan de connecties met Rogge en, en Verbrugge en misschien de koning. Ik neem aan dat, dat, dat de koning daar, uh, daar wel een, een rol in heeft gespeeld. Dat hij uh, wel vaker met, met Rogge heeft gepraat en gezegd van oké, okay, ik, ik hou ermee mee op, het, het, het, het kan niet. Um, en ik heb altijd gezegd dat als ik koning wordt, dan hou ik er mee op. En, en, en dat Rogge daar waarschijnlijk ook wel bij heeft geholpen. Want uiteindelijk uh, is het de president die de voorstellen doet. Um, wij moeten het dan als uitvoerend bestuur moeten nog bevestigen. Maar de voorstellen komen van de president. Een liquid lunch. Maar naderen het einde van deze uitzending. Uh, niet nadat u geluisterd heeft naar Jeffrey Hellings natuurlijk. Want drie weken geleden kwam het bericht dat het seizoen voor de motocrosser voorbij was... wegens een schouderblessure. Wat heet een blessure? Hij had een schouderbreuk maar liefst. Maar dat is het uh, dus, dus niet. Uh, veel sneller dan verwacht kan de wereldkampioen zijn rentree maken. Dit weekende bij de, de laatste Grand Prix van het seizoen. En hierop. En alsof het de normaalste zaak van de wereld is... won Hellings vanmiddag de kwalificatierace. Sebastiaan Timmerman, die sprak met hem. Dus toch? Ja, dus toch, uh, toch hier aanwezig. Uh, niet zo fit als ik had gehoopt. Maar uh, we zijn er en uh, ja, hopelijk we uh, hopelijk morgen toch het best van kunnen maken. Ja, niet zo fit als ik had gehoopt. Ik wil je er even aan helpen herinneren dat je drie weken geleden in de kreukels lag. Hè? Ja, ja kreukels nog netjes uitgedrukt. Mijn schouderblad kapot, heel veel spieren gekneusd. En dan uh, zat er eigenlijk zes weken voor. En dan nog niet eens gepraat over topsport. En dan... Uh, en drie weken toch terug op de motor natuurlijk de nodige dokters aan uh, aan het sleuren geweest. Maar uh, uiteindelijk we hebben we het gered zoals ik al zei en uh, ja, toch maar het best van proberen te maken morgen. Twee weken geleden, twee en weken geleden zei je 99,9% zeker red ik dat gewoon niet. Wat is er uh, in die tijd allemaal gebeurd zeg maar? Wat heb je allemaal gedaan? Ja ik had nog 0,1% over en dat was net genoeg gelukkig maar uh, ja heel hard aan blijven werken. Qua conditioneel eigenlijk heel weinig maar alleen de hele dag met mijn schouder bezig naar fysiotherapeuten, naar dokters. Uh, ja, overal ben ik eigenlijk geweest en uh, ja, uiteindelijk is het gewoon goed gekomen nog, net op tijd, maar uh, nog steeds heel veel pijn. Uh, last met doorspringen en zo, dat gaat nog op het moment niet. Maar uh, wat ik al zei, ik moet er gewoon het beste van maken en uh, we hebben hard aan getraind en uh, dat is mijn enige dat ik vandaag kan meerijden. Wanneer kreeg je de goedkeuring? Uh, eigenlijk donderdag. Uh, de dokters hadden wel aangeraden om het niet te rijden, omdat je natuurlijk drie weken niet had getraind. Daar had de condition achter, weinig kracht op het moment. Maar het bot was genezen en uh, was ook genezen verklaard. Dus uh, ja, toen uh, vrijdag, donderdag, ik beslist wat de dokters zeiden niet te doen. En toen vrijdag toch maar beslist om uh, de poging te wagen. En uh, ja, ik heb net genoeg, net genoeg in me om te kunnen winnen. Ja. Het was je eigen beslissing neem ik aan. Hoe reageerde je die omgeving? Uh, iedereen was eigenlijk een shock. Eigenlijk niemand had dat verwacht. En ik had donderdag afgezegd. En om vrijdag dan toch weer terug aan de start te komen. Ja, dat was voor iedereen uh, van uh, vriend en vijand eigenlijk een uh, verrassing. Maar er waren ook mensen die zeiden, jongen doe dat nou niet. Je hebt meer te verliezen dan winnen. Ja, sowieso. Uh, de meeste zeiden, doe het niet. Maar ik was een beetje koppig. En, uh, toch gedaan. En hopelijk blijft het morgen een beetje mooier weer. dan kan ik de fans zo nog iets bieden. Dit was een uh, kwalificatierace vandaag van 20 minuten ja. en twee ronden. Ja, morgen is de dubbele lengte ja. ongeveer. Uh, um, hoe kijk je daarnaar? Uh, ik denk dat het alleen maar beter is. Uh, de pijn die hou ik sowieso. Maar qua kwakel niet snel ben ik goed en ik kan uh, met mijn techniek veel opvangen. Dus vanuit daar werkend uh, denk ik dat de langere wedstrijd de beter is. Je doet het voor je fans, uh, ja. maar zit er ook een risico aan vast? Uh, nee, ik kan eigenlijk verder weinig kapot maken, natuurlijk. Ja. Eerlijk is eerlijk, als je na drie weken al is het bot genezen en je valt dan weer terug op, ja, natuurlijk niet goed. En dan zit er zit dan een grotere kans om weer opnieuw te breken dan, uh, dan wanneer ik nog drie weken had gewacht. Maar wat ik al zeg, hij was dicht, hij was genezen. Uh, normaal kan ik geen meerdere schade toebrengen. Maar uh, ja, natuurlijk het beste was als ik nog op de bank had gelegen bij wijze van. Hoeveel pijnstillers gaan erin? Uh, vandaag maar eentje, ik wil zo, veel, zo min mogelijk. Uh, het is niet de manier, ja, normaal als ik voor een titel had staan was, het de moed geweest. Nu is het mijn eigen keuze, dus ik wil niet, uh, niet nog meer uh, kapot maken, bij wijze van dat ik, dat ik nergens geen pijn meer heb. Dus daar vandaag één kleine pijnstillers en uh, meer niet, uh, niet gedaan. Ik ben so excited. Eerder deze avond heeft u kunnen horen dat we aandacht hadden voor uh, handbal. Een topper in de Eredivisie. Uh, daarin verloren Gerend Landskampioen Volendam met 28-26 van Aalsmeer. Richard van der Maanden sprak na afloop met Matthijs Fink. Dat is de siegelspeler van het verliezende Volendam. Matthijs Fink, is dit een valse start van het seizoen voor Volendam? Ja, natuurlijk. Uh, we komen uit een. Uh hele stevige voorbereiding waarin we vorige week de Champions League voor het eerst hebben mogen meespelen. Uh... Voorronde? Voorronde, ja. En uh, om ons te kwalificeren hebben we twee goede wedstrijden gespeeld. Het was zwaar, maar uh, ja, en dan kom je weer in de Nederlandse competitie en dan uh, ja, moet je gewoon uh, winnen. Zeker bij Alsmeer, wat, wat heel lastig is, maar uh, ja, voor ons is dit gewoon een domper. Is het ook een gevolg van die voorronde Champions League, die zware wedstrijden waar jullie... Toch willen pieken. Dat is toch het podium waarop je als Volendam wil schitteren. Omdat je eigenlijk de afgelopen jaren superieur bent in Nederland. En dan kom je een aantal dagen later, kom je hier. Je zegt het zelf ook al: lastig altijd. Er zijn altijd clashes tussen Aalsmeer uh, en Volendam. Is dat dan een gevolg? Is het een mentale tik die jullie toch hebben overgehouden? Nou ja, ik uh, nooit excuses uh, voor een uh, slechte wedstrijd. We hebben gewoon slecht gespeeld. En uh, dat, uh, dat wij het, uh, een zwaar programma hebben, dat hebben we al jaren. En. Uh, de afgelopen jaren zijn we ook kampioen geworden. Dus uh, dit is gewoon slecht. En dat heeft niks te maken met wat we vorige week of uh, afgelopen jaren hebben gedaan. We moeten hier gewoon goed spelen. en uh, Zeker de eerste helft uh, haalden we gewoon ons niveau niet. Maar eigenlijk de hele wedstrijd niet. En uh, uh, als meer uh, wint die wedstrijd gewoon terecht. Jullie coach Mark Smets probeerde het uh, in de eerste helft vooral met... Uh... Wat jongere spelers. Daarna kwamen de ervaren krachten die al jaren bij Volendam spelen. Kwamen toch ook op de vloer. Maar het ging niet beter lopen in die eerste helft. Jij zegt dat zelf ook al. Het was ver onder de maat. Ja, het, we begonnen slap aan het duel. En, uh, ja, een paar, de keeper van uh, Alsmeer, uh, jonge jongen jongen. is echt uh, compliment aan hem. Hij speelde een heel goede wedstrijd. Hoi man. Ja, hoi man. Dan kan is zo jong dat ik zijn naam nog niet eens uh, weet. Maar uh, ik denk dat we nog veel van hem gaan horen. En, uh, maar dat is, uh, ja, wij moeten gewoon meer geven. Want dan gaan die ballen er wel in. En uh, als wij de team maken in de helft, dat kan gewoon niet. Matthijs Vink was dat van uh, Volendam. Dat is verloor vanavond. Uh, tot slot nog even een uh, bericht uh, met betrekking tot uh, het KLM Open. golfwedstrijd van volgende week. Want de Zweedse golfer Peter Hansson die kan volgende week zijn titel bij het KLM Open niet verdedigen. Uh, Hansen komt uh, nog altijd met problemen aan zijn rug... waardoor hij uh, eerder dit jaar ook al de British Open moest missen. De Zweed kreeg afgelopen week uh, tijdens een training opnieuw zoveel last van zijn rug... dat hij uh, genoodzaakt was om zich af te melden bij het toernooi-directeur Daan Sloter. Volgende week dus geen Peter Hansen op dat toernooi. De valt uh, voldoende te beleven tijdens dat toernooi. Alleen de titelverdediger zal er dus niet bij zijn. En dan KK, die is ook weer terug. Die uh, maakte zijn dus een rentree bij AC Milan vanavond. Uh, de Rossineri die versloeg in het Zwitserse Kiasso in een oefenduel met uh, 4-0. KK is na vier weinig succesvolle jaren bij Real Madrid teruggekeerd in Milaan... om zijn topvorm daar te hervinden. Hij scoorde niet, gaf wel een assist vanavond... maar Milan won dus wel met 4-0 in dat oefenduel in Kiasso. Goed, dat was het voor nu. Morgenmiddag om 2 uur dan ben ik terug met opnieuw NWS langs de lijn. Autosport, de Grand Prix van Monza. Het hockey, oranje-zwart tegen Rotterdam. En het volleybal, Nederland, Spanje en natuurlijk de Fouada. Zometeen met het oog op morgen. Ik wens u nog een heel fijne avond. Dag.